verplicht om bij de verkoop van een elektrisch product de afdankers terug te nemen. Die worden dan verwerkt en eventueel hergebruikt. Het weer bewolkt, veel wind en buien. Het is ongeveer 8 graden. Morgen geleidelijk minder buien en wind en een graad of 7. Dit was het. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er staan geen files, maar er wordt op snelheid gecontroleerd op de A1 Amersfoort-Apeldoorn tussen de knooppunten Hoevelaken en Beekbergen. en Op de A9 Alkmaar amstelveen tussen de knooppunten Kooymeer en Bad Hoeverdorp.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 Broad daylight, daylight, leaving me alone in the broad daylight, daylight, in the broad daylight, the broad daylight, in the broad day.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 Voel ik me bevrijd van twijfel en onzekerheid. Ik ga van je houden. En stuur allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Mark Visser met het NOS Journaal. De burgemeester van Vlachtwerre in Groningen is niet van plan om het tentenkamp van uitgeprocedeerde asielzoekers in Ter Apel te ontruimen. Zodat wel dat de 40 Somaliërs uit zichzelf zullen vertrekken. De burgemeester vreest voor hun veiligheid nu de verkoop van vuurwerk is begonnen. De asielzoekers hadden hun tenten nu al afgebroken moeten hebben, maar ze hebben laten weten dat ze blijven. De Immigratie- en Naturalisatiedienst stelde de Somaliërs gisteren voor een nieuwe asielaanvraag te doen. Maar dat vinden ze niet genoeg. De asielzoekers bivakkeren sinds eerste kerstdag bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze protesteerden tegen uitzetting omdat ze in Somalië niet veilig zouden zijn. In de Syrische stad Douma zijn betogers beschoten terwijl er internationale waarnemers in de stad waren. Heeft een woordvoerder van de betogers gemeld. Er zijn verder dat er ook waarnemers in de omstandige stad Homs zijn beschoten... De leider van de waarnemers, de Soedanese generaal Dabi, veroorzaakte opschudding door te zeggen dat hij in Homs niets verontrustends had gezien. Later zei Dabi dat hij meer tijd nodig heeft om nog tot een oordeel te komen. Geloofwaardigheid van de Soedanese waarnemer wordt inmiddels door veel Syriërs en buitenlandse waarnemers in twijfel getrokken. De laatste dagen zijn er tientallen doden gevallen in diverse plaatsen in Syrië. In Rotterdam is de eerste gipsvlucht van deze winter geland. In het vliegtuig uit Oostenrijk lagen twaalf wintersporters. Merendeel had botbreuken. Ook waren er familieleden meegevlogen. De eerste gipsvlucht is later in het seizoen van voorgaande jaren. Dat komt volgens Alarmcentrale Mondial Assistance door de, goed, de goede sneeuw.